Uur. Dit is Ron Chepkema met het NOS Journaal. President Trump en Kim Jong-un ontmoeten elkaar rond deze tijd... in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. De Amerikaanse president is daar inmiddels geland met een helikopter. Trump had gisteren in een tweet gezegd dat hij graag even hallo wilde zeggen... tegen de Noord-Koreaanse leider als hij toch in de buurt is. Trump is nu aansluitend op de G20-top in Japan in Zuid-Korea. Hij heeft er gisteren op gezinspeeld dat hij mogelijk de grens overstapt om even op Noord-Koreaans grondgebied te zijn. Saoedi-Arabië heeft naar eigen zeggen twee drones van de Houthi-rebellen uit buurland Jemen uit de lucht gehaald. De Houthi's wilden met de drones een aantal vliegvelden aanvallen, maar voordat kon werden ze al uit de lucht geschoten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 Iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Goedemorgen. Ik hoop dat u lekker geslapen heeft... en dat wij u kunnen wakker maken met wat heerlijke klassieke muziek... op deze vroege zondagmorgen. Uh, u zult af en toe wat uh, bijgeluiden horen, want ik heb de ramen open, want anders wordt het hier veel te warm, uh, terwijl ik dit uh, thuis opneem. Dus uh, mochten we af en toe een brommertje of een vliegtuig over horen gaan, nou ja, dat komt omdat de ramen openstaan, maar dat mag als het stuk mooi weer is. En dat is het, op het moment dat ik dit opneem. Um, we gaan beginnen met uh, Spaanse sferen. We beginnen met het Concerto de Arangoet. En dat is voor gitaar en orkest. En we delen daar nu eens een ander stuk uit dan het bekende uh, adagio wat erin zit. Het langzame gedeelte wat u allemaal heel goed kent. Nu noemen wij het Allegro con Spirito. En het, wordt, uh, uit, het is gecomponeerd natuurlijk door Joaquim Rodrigo. Het wordt uitgevoerd door uh, Milos Karadadlic. Dat is een uh, gitarist. En hij doet dat samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Yannick Nezet-Seguin. De vier laatste liederen, oftewel de vier laatste liederen. TRV 296 en daaruit nummer 2 september. De componist is Richard Strauss en de uitvoerende is uh, Lisa Davidson, dat is een sopraan. En zij uh, wordt begeleid door het Philharmonia Orkest onder leiding van esa Pekka Salonen. Zou die uit Finland komen, denkt u? Yeah. Van de prachtige zang op deze vroege zondagmorgen gaan wij naar de piano. En we gaan luisteren naar een pianoconcert in A mineur. Opus 7, deel 1, het Allegro Maestoso. Het is gecomponeerd door Clara Schumann. En het wordt uitgevoerd door een zeer veelbelovende jonge pianiste, 23 jaar, ik zei slechts... Isata Kanemason Mason, of mason, dat wil ik afwezen. Zij speelt piano en ze wordt in ieder geval begeleid door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Holly Matison. Ja, dan kom je zo af en toe wel eens hele leuke aparte de, combinaties uh, tegen. We hadden dat in een vorige uitzending al met de drie uh, Schotse liederen. En uh, nu gaan we naar, die, uh, naar diezelfde combinatie uh, luisteren in een stuk van Mozart. Das vuilje. Het staat in G mineur. Het heeft als catalogusnummer de K476. En ik zei het al, het is van Mozart. Het wordt uitgevoerd door Tini Matto. Die speelt fortepiano en dan zult u denken wat is dat? Nou dat is dus de voorloper van onze piano zoals wij die nu kennen. Het oorspronkelijke instrument heette dus fortepiano. En waarom was dat? Nou dat was eigenlijk omdat het het eerste toetsinstrument was. Waar je hard en zacht op kon spelen. Want bij Klaver cymbals kan dat niet. Hoe hard je er ook op slaat, de toon blijft hetzelfde. Bij de Forte Piano dus, de opvolger daarvan, zeg maar, dus niet. Daarom heet het ook zo. Forte is hard en piano is zacht. Dus het eerste instrument waar je door middel van aanslag hard en zacht kon spelen. Nou, weet u dat ook weer. Klaus Mertens is de bariton. En dan komt daar ook nog bij Ton Koopman op symbool, Heel aparte combinatie en ook erg mooi. Nah, er das arme Feilchen. Es sank und starb und freut sich noch. Und sterb ich denn, so sterb ich doch durch six, En dan zult u ze misschien zeggen van ja, die piano klinkt heel anders dan wat we tegenwoordig kennen. Ja, natuurlijk. De techniek heeft zijn voortgang gehad. En dit was de voorloper van wat wij tegenwoordig als piano aanduiden. De oorspronkelijke naam was inderdaad toch wel piano forte of forte piano. Ja. Eh, we gaan nu verder naar liederen. We zitten een beetje in de zang vandaag. Ja, Vier liederen. Opus 27 TRV 170. Dat is eh, het catalogusnummer ervan. Uh, we doen eruit het eerste deel Ruhe, mijn zelen. En de componist is Richard Strauss. Uh, de uitvoerende is Lise Davidson. Dat is een sopraan. En wederom het philharmonia Orkest onder leiding van Esa Pekka Salonen. Muziek. En dan gaan we maar weer wat uh, luchtiger. Uh, een stuk van Johan Strauss. Blijft wel bij Strauss, alleen geen familie. Johan Strauss, junior dus. En dat brengt ons eigenlijk een beetje terug in de sferen van het nieuwjaarsconcert. Dat is ook alweer een half jaar geleden. Tritsch Tratsch Polka, Opus 214. En het arrangement is van uh, Gerald Wirts. Het wordt uitgevoerd door het Vienna Boys Choir, oftewel uh, de Wiener Zengerknaben. Om het maar eens op zijn Duits te zeggen. Het salonorchester uh, Alt Wien onder leiding van Gerald Wert. Dat is ook de arrangeur, maar ook de dirigent. Het is leuk dat je datzelfde ding nu eens gezongen hoort. En dan nog wel door zo'n klasse -koor, koor als die Wiener Zengerknaben. Eigenlijk uniek dat dat nog bestaat, zo'n zo echt jongenskoor. Hoewel in Haarlem bij de nieuwe BAVO hebben ze dat ook nog steeds, de Haarlemse koorschool. Die schijnt ook nog steeds een jongenskoor te hebben. Uh, het zal alleen wel steeds moeilijker, vinden, uh, moeilijker worden om knaapjes voor deze koren te recruteren, zal ik maar zeggen. Maar goed, dit klonk heel mooi. De Wieners zeggen dus met die Tritsch Tratsch Polka. We gaan verder met Sheep May Savely Grace. En dat is een stuk van Johan Sebastian Bach, die ook nog wel later weer terugkomt in dit programma. Dit keer wordt het gespeeld op de piano door uh, Leon Fleischer. I'm out. zo word je wel eens heerlijk op het verkeerde been gezet... als je zo'n stuk beluistert van Bach van... hoe krijg je dit in godsnaam voor elkaar. Of je moet drie handen hebben of je moet je voeten erbij gebruiken. Maar dat is niet het geval. Dit is gewoon in twee keer opgenomen. Want anders kan het echt niet. Want hij... Het is echt alsof hij drie handen heeft. Maar goed, maakt niet uit. Het klonk wel mooi. Van That sheep may safely grace. Nu iets geheel anders... De uh, Romanian uh, Rhapsody nummer 1 in A majeur. En uh, opus 11 moet ik er ook nog bij zeggen. Het is ook natuurlijk een Romeins componist. Dat is uh, George Enescu. En het stuk wordt gespeeld, over internationaal gesproken, door het Royal Scottish National Orchestra. En dan is de dirigent ook nog eens een Fin. Nou, hoe internationaal kun je het hebben? Roemenië, Schotland, Finland. Neme Jarvi, dat is de dirigent. Mocht u wat moeite gehad hebben met wakker worden... dan zult u het nu na het beluisteren van dit stuk zeker zijn. We gaan eruit eh, dit eerste uur met een eh, gezongen stuk. Ik zei het al, we zitten veel op zingen vandaag. O Mio Babino Caro. Dat is de titel van het werkje. Het is een aria uit de een-akter eh, Gianni Schicci. En dat werd weer gecomponeerd door... Ga ik weer op het Italiaans Giacomo Poccini. Het wordt uitgevoerd door de Sopraan Anna Netrebko. En zij wordt begeleid door het Maler Chamber Orchestra. Oftewel het Maler Kamerorkest onder leiding van Claudio Abado.